wordt een heel bijzonder verhaal. Waarom vraag je? Wel nu, in dit avontuur ontmoeten onze vrienden in een grijs, maar nog niet zo heel grijs verleden, de beroemde schilder Vincent van Gogh. Toen hij leefde was Vincent van Gogh niet beroemd. Dat werd hij pas na zijn dood. Maar dat weet je natuurlijk al. Laten we maar gauw luisteren en kijken hoe het allemaal begon. Wil jij de telefoon even aannemen, Suske? Kan niet, tante. Ik ben met mijn bouwdoos bezig. Wiske, telefoon. Wiske hier, Wiske daar. Het is altijd hetzelfde. Maak het kort. Ik zit in bad. Nu wordt mijn water koud en het badscherm trekt weg. Met wie spreek ik eigenlijk? Is Jerom. Ga met vakantie. Wilde nog dag zeggen. Hier ben ik hoosgenhulke. Eerst nog even kwistig met het badschuim. O, zalig. Wiske, telefoon. Hier moet ik even ingrijpen. Wiske is woedend en niet toonbaar. Aan de telefoon was professor Barabbas die meldde dat hij naar een congres ging. Even later, Wiske is inmiddels uit bad... ...komt Lambiek op bezoek bij tante Sidonia. Daar heb je Lambiek. Kom maar in, Lambiekske. Kijk eens aan. Zijn die bloemen voor mij? Uh, uh, nee, die zijn voor, voor mezelf. Uh, ik liep maar eens langs. Uh, is er koffie? Oh, ja. Uh, kom binnen. Doe je jas uit? Oei, nou valt een briefje uit zijn zak. Ik ben benieuwd wat erin staat. Zou ik het eens lezen? Na veel wikken en wegen besluit Wiske het briefje stiekem te lezen. Er staan liefdesgedichten in. Zou Lambiek verliefd zijn op iemand? Val nu om. Lambiek is verliefd. Dat moet ik Suske laten zien. Kom eens mee, Suske. Weet je wat ik heb ontdekt? Kom eens wat dichterbij. Kijk, ik heb net een beetje... Lambiek verliefd, ben je gek? Geloof je me niet? Hier, kijk dan zelf. Allemaal teksten en gedichten die over liefde gaan. Lambiek is verliefd, mannetje. Neem dat gerust van mij aan. Ik kan het bijna niet geloven, maar je kunt gelijk hebben. Huh, na al die jaren... Jij denkt wat ik denk, hè? Hij is verliefd op tante. Kom, we zullen hem met vuur eens aan de schenen leggen. En, Lambikske, Denk jij nog niet aan trouwen? Oh, oh. Vertrouwen, ik? <laughs> ik ben vrijgezel tot in mijn kleine tentje. Dat weet je, hè Wiske? Is er dan niemand die je graag ziet? Zo blijft Wiske nog even doorzeuren totdat Lambieke het er benauwd van krijgt en plotseling opstapt met zijn bos bloemen. Suske en Wiske twijfelen aan het idee dat Lambiek verliefd is op tante Sidonia. Ze besluiten hem te volgen om te zien waar hij heen gaat met zijn bloemen. Ze volgen hem tot aan het huis van professor Barabas. Plotseling... Hé, hey, hij is weg. Spoorloos. Daar is het huis van professor Barabas. En daar kan hij niet zijn, want die is naar een congres. Hmm. Wat doen we nu? Er zit niks anders op, Suske. We moeten tante Sidonia op de hoogte brengen. Weer thuis bij tante Sidonia? Laat je werk eens liggen, tante. En kom eens bij ons zitten. Wat ik doen zo geheimzinnig? Is er wat? Suske en Wiske vertellen tante dat ze denken dat Lambiek verliefd is. Sidonia reageert sportief. Maar waarom zou ik jaloers of verdrietig zijn? Lambiek ontwijkt mij omdat ik voor hem onbereikbaar ben. Omdat wij beide als striphelden aan het publiek toebehoren. We moeten onze gevoelens onderdrukken. Dagen gaan voorbij. Tante Sidonia en Suske en Wiske horen of zien van Lambiek niets meer. Maar op morgen stopt bij het huis van professor Barabbas een taxi. De professor keert terug van zijn congres. Barabbas stapt uit en... Hemel, voetsporen in mijn tuin. Goeie genade, was er maar niet eens ingebroken. De sporen leiden naar het tuinhuisje. De reproductie van een schilderij van Vincent van Gogh... omgingt met bloemen overal liggen papiertjes met verliefde verzen. Ik snap er geen bal van. Naar mijn laboratorium. Het slot van de deur is geforceerd. Er is iemand binnen. Heb ik het niet gedacht. Er is met de teletijdmachine geknoeid. De teller staat op Parijs 1887. Ik raak er niet wijs uit. Maar wacht eens. Bij tante Sidonia gaat even later de telefoon. Wiske neemt op. Professor Barbas, al terug? Hoe was het congres? Wat? Moeten we komen? Waarom? Hij heeft neergelegd. We moeten onmiddellijk naar professor Barbas. Hij wilde niet zeggen waarom. Maar Vincent van Gogh is in zijn tuinhuisje een bloemenwinkeltje begonnen of zoiets. Tante Sidonia, Suske en Wiske stappen in de auto en rijden naar het huis van de professor. Kijk! De prof staat ons dus om op te wachten. Hij ziet er zenuwachtig uit. Het is altijd hetzelfde. Ik kan nooit eens rustig van huis weggaan. Er gebeurt altijd van alles. En, en, en, maar professor, hou je toch rustig? Toch rustig, hè? En tot dan? Een reproductie van een schilderij van Vincent van Gogh... ...geschilderd in Parijs in 1887. Wie is dat? Uh, Agostina Segatori. Zij was de eigenares van het café Le Tambourin in Parijs. En de teller van de teletijdmachine staat op Parijs 1887. Wie doet nu zoiets? Lambique, wij weten er alles van. Lambique? Heeft Lambiek dat gedaan? Wie anders is er zo gek? Je moet niet overdrijven, Wiske. Maar Tante Sidonia houdt haar kanten niet lang. Ze is vreselijk jaloers en wil zo snel mogelijk naar het Parijs van 1887 geflitst worden met de teletijdmachine. Zogenaamd om Lambiek voor een dwaasheid te behoeden. In haar enthousiasme verstuikt ze echter in een val haar enkel. In haar plaats zullen nu Suske en Wisken overgeflitst worden om Lambiek te zoeken. Professor Marabas geeft hun een kort overzicht van het leven van Vincent van Gogh. Daarna vertrekken jullie nu maar zo vlug mogelijk. Als Lambiek in verliefde toestand alleen in Parijs, anno 1887, zit, kan er van alles gebeuren. Tante Sidonia maakt 19e-eeuwse kleren voor Suske en Wiske, en zo worden ze overgeflitst naar Parijs. Inmiddels kuiert Lambique door de straten van Parijs op zoek naar Café Le Tambourin. Een straatmuzikant wijst hem de weg. Inderdaad, parzin van Le Tambourin is Agostina Segatori. Een zelfverzekerde madame die zeker niet valt voor Lambieks praatjes en verliefde bazelarijen. Verkeet het blaaskop. Ik ben een zelfstandige café madame. Ik hou alleen van kunstschilders. Ik poseer voor Van Gogh. Voor Camille Corot, voor Edgar de Garde en zoveel anderen. Dat zijn mannen. Dan zal ik schilder worden, Agostina. Dan heb je geluk. Daar is Van Gogh. Vraag het hem. Bonjour, monsieur Vincent. Deze clip is hier. Wil schilder worden? Ah, wie ben je? En van waar kom je? Ik ben Londen en ik kom in België. Ah, Antwerpen, de Borinage. Mijn liefde voor Brabant. Ben je gebeten van het heilig vuur? Hoe kan ik gebeten zijn? Ik heb geen wond. Ik bedoel, voel je de kunst. Hier, van binnen. Hier, is een wit blad. Teken eens iets. Uh, moment hè. Dan, dan moet ik me concentreren. Na een klunzige poging van Lambic ter plekke iets te tekenen... Kom mee naar mijn atelier. Ik zal je les geven. Voor jou alleen zal ik een groot kunstenaar worden, Agostina. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. Vincent van Gogh krijgt de kriebels van Lambieks moderne kunst... en laat hem alleen verder modderen. Kladder maar verder. Maar van zoiets word ik misselijk. Niemand hoeft mij iets te leren. Bij mij komt alles vanzelf. Ik groei en ontwikkel vanzelf. Wie spreekt er over impressionisme? Het Lambikisme zal zijn gevieren. Ik maak een werk voor Agostina. Als Lambiek zijn kunstwerk aan Agostina toont... ...valt er even een pijnlijke stilte in Café Le Tambourin. Maar dan... Mijn liefde voor jou, Agostina, heeft de muze in mijn hoofd toen neerdalen. Dit kunstwerk is de bevestiging van mijn gevoelens voor jou. Oh nozelaar. De muze, de muizen zeker. Sker je weg met die rommel. Je komen kunstenaars over de vloer. In Antwoorden, zoals jij. Maar, maar, maar, Augustina, Ik hou van jou. Ik moet jouw liefde niet. Ik zal het maar gelijk zeggen. Monsieur Vincent is mijn vriend. En daar kun jij niets aan veranderen. Dat is een man. Een artiest in hardenieren. Je bent een kleurenkladder. Ha, vindt dat zo? Een valse tang. Dat ben je. Wat belet mij om hier de boel kort en klein te slaan? Nee, maar, jongens, smet die idiot eruit. Jean-Henri de Toulouse lukt trekken. Al even de deur open, wil je? Lambiek wordt het café uitgelazerd. Afgewezen en boos staat hij nog even te sputteren. Maar dan laat hij de moed zinken en gaat zichzelf heel zielig vinden. Zo treft Vincent van Gogh hem even later aan. Lambique, en wat doe jij hier? Is. Wat is er gebeurd? Uh, Agostina heeft mij eruit gesmeten. Het schijnt dat jij haar vriend bent. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Niks. Ik moet daar al niet meer. Ze kan voor mijn partner de maan vliegen. Wees niet zo verbitterd, Lambiek. Ik wil je helpen. Ik ga toch mijn relatie met Agostina verbreken. Maar één ding moet me van het hart, Lambiek. Voor schilderen ben je niet in de wieg gelegd. Ja, ik weet het. Je bent een fijne vent, Vincent. Ik zal je vriendschap nooit vergeten. Kom, laten we iets gaan eten. Je ziet blauw van de honger en groen van de kou. Je ziet alles in prachtige kleuren, hè? Lambiek! Suske en Wiske, wat doen jullie hier? Dat is gauw verteld. Dan stelt Lambiek Vincent van Gogh aan Suske en Wiske voor. De echte, ik ben zeer vereerd kennis met u te maken, meneer. U bent een groot kunstenaar. En Hof, als je zou weten wat uw schilderijen tegenwoordig... Auw! Geit, die man snapt niet dat wij uit 1990 komen. Hou je mond! Na een kort bezoek aan Van Gogh's atelier... worden Suske en Wiske en Lambiek weer teruggeflitst naar het heden. Door een klein foutje in de teletijdmachine... komen ze via een gat in het dak terecht bij antiek en kunsthandelaar Brokantor. Deze ontdekt een originele ets van Van Gogh tussen de stapel schetsen die Lambiek onder de arm had. Een originele schets van Van Gogh tegen de prijzen van de jongste tijd is niet een fortuin waard. Natuurlijk wil Brokantor weten hoe onze vrienden eraan zijn gekomen. Met zijn domme kop vertelt Lambiek alles, ook van de teletijdmachine aan Brokantor. Die ruikt handel. Hij probeert professor Barrawa's over te halen hem naar Parijs te flitsen... om tegen spotprijzen werk van Van Gogh te kopen. We maken er een zaakje van en verdelen de winst. Wel, akkoord? Voor zulke uitlatingen ben ik doof, meneer Brokkantor. Stokdoof, daar is het gat van de timmerman. Eruit! uit! Brokkantor vertrekt kwaad en is niet van plan het erbij te laten zitten. Tante Sidonia is dolgelukkig dat Lambiek, Suske en Wiske weer veilig thuis zijn. Ze kleden zich om en brengen samen een gezellige avond door. Dan gaat Lambiek naar huis. Langzaam en met gedoofde lichten komt een bestelwagen de straat waar Sidonia woont ingereden. Het zijn handlangers van Brokantor. Ze breken in en ontvoeren Suske en Wiske. Brokantor stelt Sidonia per telefoon op de hoogte. Als Sidonia professor Barabas belt zijn Brokantor en handlangers daar al gearriveerd. Ze eisen onder dreiging met revolvers dat de prof hen naar Parijs 1887 flitst. De prof probeert tijd te winnen terwijl Lambiek het huis nadert. Daar ziet hij een handlanger van Brokantor naar buiten komen en in de bestelwagen stappen. Lambiek volgt hem. Hij rijdt naar een bouwvallig huis waar Suske en Wiske gevangen worden gehouden. Wat een gruzelig krot. Net iets uit een horrorfilm. Eens kijken of ik iets op kan vangen. Opgesloten in de kelder. Ik weet genoeg. Ik moet zo vlug mogelijk Sidonia op de hoogte brengen. Lambiek belt Sidonia en zegt dat hij een inval zal gaan doen om Suske en Wiske te bevrijden. Als ik niet binnen een uur terug ben met Suske en Wiske, is er iets mis gegaan. En er gaat iets mis. Lambiek drinkt het huis binnen, vindt Suske en Wiske in de kelder... maar wordt door een handlanger van Brokantor neergeslagen en ook opgesloten. De handlanger keert terug naar professor Barabas en brengt verslag uit aan Brokantor. Lambiek ook opgesloten. Prachtig. En nu tussen ons, professor. Jij stuurt ons met je teletijdmachine naar Parijs, naar Vincent van Gogh. Zo niet? Maak ik van je geleerde hoofd een kaars met gaatjes? Barabas heeft geen keus en flitst kantoor met twee handlangers naar Parijs 1887. Daar aangekomen... We gaan recht naar het huis van Theo. De en Vincent van Gogh. Die twee zijn onafscheidelijk. We zullen hem daar wel aantreffen. Hier is het. Houden jullie je gedijs? en ...laat je niet zien. Uh, mijn naam is Brokantar. Ik ben kunsthandelaar. Is uw broer Vincent thuis? Ik ben namelijk geïnteresseerd in zijn werk... ...en wil het kopen. Daar is Theo van Gogh heel verbaasd over... ...en heel blij mee. Vincent is er op dat moment niet... ...maar Theo wijst Brokant op de weg naar Café Le Tambourin. Inmiddels in 1990 bij Sidonia thuis... Het uur is verstreken en nog altijd geen nieuws van Lambiek. Er is iets misgegaan. Hallo? Lambiek. Maar het is Lambiek niet. Op van de zenuwen stapt Sidonia in de auto en gaat op weg naar professor Barabbas. Lambiek heeft niet gebeld. Er is iets gebeurd met Suske en Wiske. Ik ga naar Barabbas, hij moet me helpen. Zo, ik ben er. Wie mag dat zijn? Sidonia, er is hier iets aan de hand waar een ruikje aan zit. Sidonia ziet dat de handlanger van Broekantor professor Barabas onder schot houdt. Ik moet de professor uit zijn hachelijke situatie redden voordat er ongelukken gebeuren. Sidonia belt aan en weet de handlanger te overmeesteren met een list. Dan loopt ze letterlijk Barabas tegen het lijf. Sidonia... Jij hier? Waar zijn zussen en wisken? Waar is Lambiek? Hij zou mij bellen, maar hij doet het niet. De is toch kalm? Ik zal het je uitleggen. Ik weet er alles van. De prof vertelt het hele verhaal. Sidonia weet hem daarna over te halen, haar naar Parijs 1887 te flitsen om af te rekenen met Procantor en zijn bende. Die staan op dat moment in Parijs voor Café Le Tambourin. ha. En dit is een groot moment. Hier zal ik kennis maken met de grote Vincent van Gogh. Hier zal ik zijn werken kopen voor een appel en een ei. En thuis zal ik ze verkopen voor miljoenen. Ik zal in enkele dagen tijd een van de rijkste mannen ter wereld zijn. Kom, we gaan naar binnen. Momentje. Uh, Cedonia, wat doe jij hier? Dat ga je dadelijk meemaken. Ik kom door uw snode plannen dwarsbomen. en Dat zullen we nog wel eens zien. Grijp haar. Er worden een paar rake klappen uitgedeeld. Dat wordt binnengehoord door Agostina Segatori en Vincent van Gogh. Monsieur Vincent, we moeten iets doen. Daarbuiten wordt iemand vermoord. Blijf achter mij, Agostina. Dat geboefde deinst voor niets terug. Allemachtig, wat een slagveld. Heeft u dat alleen gedaan, mevrouw? Wie bent u? Ik, ik ben de vriendin van Lambiek. Probeer het niet te begrijpen. Die kerels wilden Vincent van Gogh komen oplichten. Ik heb ze verslagen. Meneer van Gogh, wat, wat doet u met dat mes in uw handen? Mevrouw, als dat geboefde één haar op uw hoofd had durven krenken... dan had ik hun een oor afgesneden. Vincent van Gogh begrijpt natuurlijk niet waar het precies om gaat. Sidonia probeert uitleg te geven verzand in een ordinaire ruzie met Agostina. Nog steeds niet helemaal over haar jaloezie heen? Enfin, net als Agostina Sidonia een klap wil verkopen voor haar beledigingen, worden Sidonia, Brokantor en de twee handlangers teruggeflitst met de teletijdmachine. Agostina en Vincent van Gogh in opperste verbazing achterlatend. Eenmaal weer terug willen Sidonia en Barabas de boeven aan de politie uitleveren. Maar ze zijn de derde handlanger vergeten. De rollen worden weer omgedraaid en de boeven vertrekken met hun bestelbusje. Een geluid als van een zwaar verkeersongeval maakt een eind aan hun tocht. Ben niet fout, lucht was groen, stond op zebrapad. Leuke thuiskomst afgelopen met rustige vakantie. De politie arriveert ter plaatse en rekent boeven in. Sidonia vertelt waar Suske en Wiske gevangen zitten. De politie brengt eerst de boeven weg en zal dan naar het vervallen huis gaan. Jerom stelt voor er alvast heen te gaan. Inmiddels in het vervallen huis... Er is nog altijd niets of niemand te zien, mooie stad. Ze laten ons aan ons lot over. Hou op met dat ijsberen Je maakt me zenuwachtig. Ik hou het niet langer meer uit. Ik breek uit. Het lukt niet door de stalen spijlen heen te breken. Door een steen los te pulken stroomt opeens water de cel in. Terwijl de kelder langzaam volloopt en onze vrienden in levensgevaar brengt... is Rom gearriveerd en trekt zijn jasje uit om onuitgenodigd naar binnen te gaan. Spelletje lang genoeg geduurd... Vrienden, opgesloten in kelder. Kan net deur in huis vallen. Moet alleen deur wat groter maken. Met een enorm gekraak stort het vervallen huis in. In de kelder. Hemel, wat gebeurt er? Het is net of heel het huis inzakt. Dan raken we hier nooit meer levend uit. Op het nippertje worden Suske, Wiske en Lambiek gered door Jeroen. Geruime tijd later arriveert de politie en rekent de bende van Brokantor in. Onze vrienden keren naar huis terug. Al met al heb ik een fantastisch avontuur beleefd. Hè? Ik heb een van de grootste schilders alle tijden ontmoet. Vincent van Gogh. Jammer dat de arme man zo droevig aan zijn einde is gekomen. Nu je les hebt gehad van Vincent van Gogh... denk je nog aan om schilder te worden, Lambieks? Ik... Oh, natuurlijk, Wiske. Maar, zoals het al met zo is gegaan, zal mijn kunst misschien nooit begrepen worden. Wordt zelfs niet begrepen zonder kunst.